Middernacht, dinsdag 13 september. Mark Visser met het NOS-journaal. Er is nog altijd geen uitkomst in het overleg over het pensioenakkoord tussen de bonden van de FNV. Voorzitters van alle 19 FNV-bonden zijn sinds vanmiddag twee uur samen. Binnen de vakcentrale liepen de spanningen over het akkoord steeds verder op. FNW-bondgenoten is veel tegen het akkoord. De bond heeft zelfs gezegd zich niet gebonden te voelen, mocht een meerderheid ermee instemmen. Twee andere grote vakbonden, Affacabo en FNW Bouw, willen dat lage inkomens en mensen met zware beroepen worden ontzien. De bonden willen dat die met 65 kunnen stoppen met werken zonder dat ze gekort worden op hun AOW. Ook de Tweede Kamer wil dat minister Kamp deze groep meer ontziet. Kamp is bereid de pensioenmaatregelen op dit punt wat aan te passen, maar willen geen extra geld voor uittrekken. In een moestijngebied in het westen van Irak zijn er lichamen gevonden van 22 Siaïdische pelgrims. Het zijn allemaal mannen die zijn doodgeschoten. Het lijkt erop dat ze uit een bus zijn gehaald waarmee ze naar een Syrisch heiligdom wilden reizen. De 22 mannen zijn afkomstig uit de Siaïdische stad Karbala in het zuiden van Irak. Lichamen lagen in de buurt van de weg tussen Bagdad en de grens met Jordanië in de provincie Anbar. In Amerika heeft een man vier jaar celstraf gekregen omdat hij een gevechtsvliegtuig aan Iran wilde verkopen. De man uit Californië had eerder dit jaar voor de rechter schuld bekend. Wel zei hij dat het gevechtsvliegtuig zwaar verouderd was. Het toestel werd af en toe gebruikt voor speelfilms. Volgens de man zou de Iraanse luchtmacht er niets aan hebben gehad. De man kon maximaal 30 jaar gevangenisstraf krijgen. Zijn advocaat en het Openbaar Ministerie werden het eens over een voorslagere straf. En het werd uiteindelijk vier jaar cel. En dan het weer. Vannacht wolkenvelden, enkele opklaringen... en een stevige zuidwestenwind, minimaal rond 13 graden. Overdag nog steeds winderig, verder wisselend bewolkt... met in de middag en avond enkele buien. middagtemperatuur rond 18 graden. En de dagen daarna iets droger. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond en hartelijk welkom. Ik kijk wel eens naar mijn pensioenstaat. Ik weet niet of u het zelf ook doet. Ik geloof dat u er niet echt een liefhebber van bent. Als ik het al begrijp, dan word ik er meestal niet bijste vrolijk van. Dus leg ik het ook maar gauw weer weg. Niet te lang bij stilstaan. Komt tijd, komt draad. Ben ik daarmee pensioen onbewust? Bewust, pensioen onbewust... Ik vermoed van wel zeven op de tien Nederlanders... steekt op deze manier de kop in het zand. Ach, er kan wel een oorlog uitbreken in de tussentijd... of een andere onvoorziene catastrofe. En dat terwijl het nieuws over de pensioenen... en ons pensioenstelsel ingetijd, tijd um, ja, de berichtgeving domineert... Um, ons pensioenstelsel, waar solidariteit aan ten grondslag ligt. Vandaag is het bloedstollend spannend bij de FNV. Ze zitten nog steeds te vergaderen... Uh, die federatie van vakbonden dreigt misschien wel te scheuren. Dat is niet handig, want het gaat over solidariteit en samen zijn. Dan moet je dus bij elkaar blijven. Nog zo'n paradox. Hoe oud moet je zijn om je over je pensioen te gaan buigen? Ik bedoel, je wordt oud, of je kan de mensen als oud beschouwen... als hij zich meer naar het verleden richt dan naar de toekomst. Nou ja, wij hadden uh, te gast uitgenodigd Dennis Wiersma... En die is voorzitter van FNV Jong, is zelf 25 jaar oud... maar die zit dus daar ook aan die onderhandelingstafel... met al die andere uh, voorzitters van de verschillende geledingen van de FNV. En hij kan niet weg en hij mag ook niet weg. Hij kan natuurlijk niets zeggen over wat er op het ogenblik aan de hand is. Uh, bewegingen worden waargenomen, maar dat zegt allemaal niks. Er is nog geen enkele zicht op wat er zal gebeuren. Dus Dennis zal niet komen. Um, wat we gaan doen, laten we wel even eerst naar hem luisteren. Want hij heeft natuurlijk zijn standpunt weergegeven op YouTube. Dus in de volgende twee minuten legt Dennis Wiersma... nogmaals voorzitter van FNV Jong uit... hoe hij tegen die pensioenen aankijkt. Oké, okay, Dennis, hoe kijken jongeren nou aan tegen die hele pensioendiscussie? Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik denk ook dat veel jongeren denken... waar gaat het over, die pensioenen? Maar het is wel heel belangrijk. Want het is je spaarpot die je opbouwt naast je werk... voor als je later niet meer werkt. Dan krijg je uit die spaarpot een bedrag... en uiteindelijk moet dat bedrag nog hoog genoeg zijn om een goed leven te leiden. Nou, het punt is, we leven steeds langer. Dus we moeten kijken hoe je ervoor zorgt dat dat ook nog werkt, dat systeem. Nou is het dat pensioenakkoord. Wat vind je daar nou van? Nou, het belangrijkste voor ons is dat je als jongere van nu... over 40 jaar ook nog een goed pensioen hebt. Dat is het uitgangspunt. En ik denk dat dit akkoord een goede stap is in die richting. Wat we zien is dat we steeds langer leven. Eh, dus ook steeds langer die spaarpot nodig hebben van het pensioen. Nou, dan kan je ervoor kiezen eh, om nog meer premie te betalen. Dus het deel wat je werkt, als je werkt, lever je een deel in. Dat is ongeveer één dag in de week wat je inlevert in die spaarpot. Dat is al heel veel. Nou, je kan ervoor kiezen om dat te verhogen. Je kan ook zeggen, nou, ik neem genoegen met minder pensioen. Of je kan zeggen, we werken gewoon wat langer door. Nou, We hebben gekozen voor de oplossing... We werken wat langer door en we houden de premies gelijk, want we betalen al genoeg van het loon aan, het, aan die spaarpot. En we zorgen er ook voor dat je uiteindelijk nog echt een pensioen hebt waar je, je boodschappen van kan doen. Met pensioen wordt wel belegd. Hè? Een vierde uiteindelijk van wat je aan pensioen krijgt, heb je maar zelf gespaard. Dus drie vierde is ja, verkregen met beleggen. Dus je moet ervoor zorgen eh, dat je dat goed doet en op een verstandige manier. En ik denk dat daar ook vooral eh, jonge organisaties bang voor zijn. En daar moeten we dus ook heel goed op letten. Want het zou onverkoopbaar zijn dat je enorm grote risico's neemt en dat jongeren straks geen pensioen meer hebben. Dat is onacceptabel en daar gaan wij ook nooit mee akkoord. Dus wij zorgen ervoor dat we op de eerste rij zitten in deze discussie en meedenken over hoe we ervoor zorgen dat jongeren ook een goed pensioen hebben. Dat is Dennis Wiersma van FNV Jong. Ik zag hem, vanmiddag, ik zag hem eigenlijk vanavond in het journaal nog wel lopen... toen hij vanmiddag samen met Henk van der Kolk het pand van FNV betrad. maar daarna is niets meer van hem vernomen. Um, interessante jongen trouwens. Met zijn 25 jaar is hij al geweest bij de LPF, bij Fortuin... maar ook bij Emile Ratenband en nu is hij lid van de VVD. En Dat heeft nog wel wat reuring veroorzaakt bij de FNV... Houd houdt verder van tennis, hardlopen, zeilen en jazz. Maar daar kunnen we hem niet over ondervragen. Hij komt een andere keer, Dennis Wiersma. Wat doen we dan wel? We gaan de tijd doden. Ja, dat moet je ook als je je pensioen gehaald hebt. Dus uh, dat past, is geheel in stijl. Nee hoor, we gaan natuurlijk sowieso schakelen met Marcella Mesker... over de finale tussen Djokovic en Nadal, de US Open. Als er iets te melden is vanuit Amsterdam... dan schakelen we meteen naar Peter van der Meerschout... die daar voor de deur staat en alles nauwlettend in de gaten houdt. En we hebben gevraagd aan uh, iemand die zich zijn leven lang eigenlijk al bezighoudt... met die pensioenen om hier naartoe te komen, in de haast. En dat doet hij ook. Alleen zit hij nu nog in de auto en hij is wat later... omdat de A27 dan ook nog dicht bleek te zijn. Dus dat levert de vertraging op. Het gaat om Hasco van Dalen. Die nu directeur beleidsontwikkeling pensioenen is... bij Nationale Nederlanden. Heeft 21 jaar op sociale zaken gewerkt. Uh, heeft dus nog met Den Uyl te maken gehad. En heeft een ja, meer dan gewone belangstelling... voor het hele uh, pensioenstelsel en alles wat daarmee gebeurt. Hasco van Dalen... Is bovendien bijna met pensioen. Donderdag of vrijdag is de laatste dag. Nou, um, Hasko, goedenavond. Goedenavond. Waar zit je nu? Nou, wij zitten bij Hilversum, maar nou, ook daar is weer een afslag afgesloten, ja, begrijp ik. Dat is altijd zo, ja. Uh, dus wij moeten nu weer een uh, eentje omrijden. Nou, dat, het, het geluid is in ieder geval helder genoeg om je even te woord te kunnen staan. Heel fijn dat je natuurlijk zo snel op het allerlaatste moment in ieder geval naar, in de richting van Hilversum komt. Uh, heb jij een goed pensioen? Ja, redelijk goed uh, pensioen. Uh, jarenlang uh, bij de overheid gewerkt, bij het ABP. En tegenwoordig bij de Nationaal de ING. En die hebben ook een redelijk goede pensioen. Oh, wat is er dan niet helemaal perfect aan? Uh, nou ja, eh, niet helemaal perfect. Je wil zelf natuurlijk altijd meer dan dat je krijgt. Hè, maar oh. het is uh, de norm <laughs> van 70% van, uh, van je loon. Dat haal ik. Oh, dan, nou, dan hoef, hoef ik me daar geen zorgen over te maken. Um, want je bent nu... Hoe, hoe, ben je 65? Nee, ik word eind van dit jaar 62. Dus dan ga ik ook met pensioen. Ik nog wat vrije dagen op. En ik ben nog een van de generatie voor 1950 geboren die er nog met 62 jaar uit mag. Mazzelaar? Ja, dat is uh, waarvan de jongeren zeggen dat is de gouden generatie, ja. waarvoor het nog allemaal goed geregeld is. Ja, nou, daarna wordt het allemaal minder. Uh, wil je ook met uh, met pensioen? Of had je eigenlijk ja. liever door willen werken? Nee, ik heb uh, zelf besloten om uh, eruit te stappen. Ik heb uh, in totaal 45 jaar gewerkt. Ik ben al op mijn 16e begonnen en uh, ik vond het nu wel mooi. Ik vond het nu de gelegenheid om te zeggen van, nou. Uh, nu stap ik eruit. Ja. Zou jij eventueel bereid zijn om met minder genoegen te nemen... minder pensioen genoegen te nemen als je daarmee anderen zou kunnen helpen? Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag ja. altijd. Maar uh, ik ben wel een voorstander van dat de hogere inkomens wat minder pensioen opbouwen... en wat meer bijdragen aan de jongeren hm. uh, en de lage betaalden. Nou dus ja. dat je iets betere solidariteit krijgt. Vroeger was dat ook de bedoeling. De laatste jaren is het veel dat de jongeren toch en de lage betaalden toch ook bijdragen aan de hoge betaalden En dat is niet helemaal wat we willen. Nee, maar je hebt in ieder geval uit mijn ethische dilemma, ben je heel slim al ontsnapt. De vraag is uh, of je er zelf nu nog toe bereid zou zijn. Kijk, dat, dat je, net, dat je net een voorstander bent voor de, de rijkeren... Voor de toekomst. Maar nu, als, als je nu toch minder zou krijgen dan je verwacht. en waar je op gerekend hebt. zou je daartoe in staat zijn? Want dat wordt. Hè, in sommige ja. scenario's wordt dat van mensen gevraagd. Dat wordt van ons uh, ook gevraagd. Want wij krijgen voorlopig helemaal geen indexatie op onze pensioenen. Dus qua koopkracht leveren de gepensioneerden. Ja. ook bij de IEG in. Hm. Net als in alle andere sectoren. Hm. En hoe vind je dat? Nou ja, op zich is dat natuurlijk wel terecht. Dat, uh, ...dat we in moeten leveren als er geen geld meer is. Als er geen geld meer is... Ja, wij zitten even te kijken waar we er nou af moeten. De Hilversum Noord natuurlijk, sorry. Ja. Uh, als er reis... geen geld meer is, dan uh, houdt het op. Op een gegeven moment moeten we dan allemaal de koekriem aanhalen en een tandje terug. Ja, en dat vanuit het principe van solidariteit. Want dat is in feite ja. wat er nu misschien wel echt op het spel staat. Co nou, de solidariteit uh, staat niet in het pensioenakkoord uh, uh, ter discussie, dacht ik. Nee. Het gaat vooral om uh, de vraag, hoe verdelen we de lusten en de lasten? Ja. Wat is, uh, waar, waar, kijk, die onderhandelingen zitten nu, uh, Nou, ja, ik weet niet of ze vastzitten... maar het is duidelijk dat het niet uh, van een leien dakje gaat, want ze zitten er vanaf twee uur. Dat verwachtte je ook, geloof ik wel, min of meer? Ja, ik had dat wel verwacht, ja. Verwacht je, wat, is, wat is in jouw ogen de slechtste uitkomst van het beraad nu? Dat uh, het helemaal klapt binnen de vakbeweging. Dus dat ze er echt helemaal niet meer uitkomen. Dus dat zou ook uit elkaar vallen? Ja. ja waarom is dat uh, ongunstig? Nou, dan moet het hele proces weer overnieuw beginnen. Terwijl ze nu, na moeizaam overleggen... ze hebben er toch heel lang over gedaan... een akkoord hebben bereikt... En dat is helemaal niet zo'n slecht akkoord. Zeker niet het akkoord van vorig jaar. En dan helemaal weer overnieuw beginnen zou heel slecht zijn. Ja. Dus de hoop is, dat hebben veel mensen, dat ze tot een uh, voorstel komen van nou ja, uh, er moet nog hier en daar wat geschraafd worden. Met name uh, de pijnpunten die uh, de verschillende partijen neergelegd hebben, daar gaan we over verder onderhandelen. Dus dat, dat zou in jouw ogen nu de beste optie ja. zijn? Dat lijkt mij de beste. Dat er, nog, dat er nog verder onderhandeld wordt. Dat er geen ja. ja of nee valt, maar besluit valt, we gaan verder onderhandelen. Ja, maar dan, dan zeg je dus in principe, ja, we gaan er wel mee akkoord. Maar er moet nog op een aantal punten wat gebeuren. Hmm. Ja. Ja. Nou, we zullen dat zien. Dat, dat, of dat, ja, wat er uitkomt, uh, weten we natuurlijk echt niet. Dat is echt, echt totaal speculeren op het ogenblik. Volgens mij voor iedereen ja. die niet in die kamer zit. Dus ook voor jou. Ja. Daar weet je toch al echt wel heel veel jaartjes uh, mee. Maar heb je dit ooit mee, eerder meegemaakt zo'n situatie over het pensioenstelsel? Ach, dit is. Uh... ...voor de uh, onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en dergelijke natuurlijk niet helemaal uitzonderlijk. Nee. Hè? Uh, je zei net, ik heb uh, Den Haal meegemaakt, nee. maar ik heb ook uh, Jan de koning meegemaakt... ...en uh, alle ruzies die er waren rond uh, de loonmaatregelen in die tijd... ...en toen we op een gegeven moment zelfs nog een voorstel hadden voor een adempauze in Nederland... ...wat uiteindelijk leidde tot het akkoord van Wassenaar... Nee. ...nou, daar zijn we niet slechter van geworden. Nee. Dus... dus heronderhandelen en uh, het uh, tot op het bot uitvechten is niet altijd een slechte zaak hoor. je okay. <laughs> spreekt nee. wel een ervaren man, in ieder geval begrijp ik. Ja, ik, ik heb, kijk, uh, het, het vervelende is dat nu, meestal is het een discussie tussen werkgevers en werknemers, het vervelende voor de vakbeweging is dan dat ze intern... Discussie hebben. En dat ja. is toch ja. vrij nieuw. Ja, en dat zou ook echt funest zijn, natuurlijk, voor de, voor de nabijheid. Als je klapt wel, maar ik neem toch aan dat ze hun best doen om bij nee. elkaar te blijven. Anders zitten ze ook niet zo lang bij elkaar. Nee. Um, Hasco van Dalen, nogmaals. Um, eigenlijk op het punt van pensioen. Uh, directeur beleidsontwikkeling, pensioenen bij Nationale Nederlanden. Uh, maar verder ook nog, dat vond ik wel leuk om te melden, hartstochtelijk aanhanger van Feyenoord. Ho ...hoofdredacteur van Feyenoord Magazine geweest... ...en een Rolling ja. Stones fan. Ja, ook dat. Dat hoor. kan mooi in ja. de Kuip ook. En je studeert Chinees. Nou, heb ik gedaan. Oh. IRG is uh, wereldwijd een van de grootste pensioenaanbieders... ...en ook in China actief. Hm. Dus vandaar heb ik uh, hm. ook nog eens een blauwe maandag Chinees uh, geprobeerd. Dat is, dat is vrij te moeilijke taal, hè? Het is bijna onmogelijk <laughs> om te doen, maar het is wel leuk. <laughs> en het is een mooi land. Ja. Laten we... Um, nu je toch nog gewoon in de auto zit en misschien niet eens zo ver weg bent. En uh, nou, misschien dat we zo meteen ook even gaan schakelen naar Marcelle Mesker in, uh, in New York. Want ik geloof dat de, de tweede set uh, zijn ontknoping nadert. Dat zou althans kunnen. Uh, hoe, hoe kijk je nou aan tegen het alternatief zoals het nu, er nu ligt? Of nee, niet het alternatief, maar het, het pensioenakkoord zoals het er nu ligt. Hè, dat nu besproken wordt door de FNV. Vind je dat een goed akkoord of niet een goed akkoord? Nou... Daar breng ik dan nuance in aan. Het oorspronkelijke pensioenakkoord vond ik een heel goed akkoord. Gedurfd, gewaagd en heel verstandig. Dat is van vorig jaar. Ja. Waar het nu bij de uitwerking een beetje de pijnpunten zit... Nou ja, dat zijn dezelfde pijnpunten die ook de vakbeweging natuurlijk noemt... Eh, het pensioen wordt heel erg afhankelijk van wat er op de beurzen gebeurt... Dat we langer moeten werken, dat weet iedereen. Dan is de vraag, wat doe je met de zware beroepen? Hoe vind je daar een oplossing voor? Nou, dat zit wel redelijk in het pensioenakkoord. Eigenlijk nog niet naar tevredenheid van de NVV. Maar dat meebewegen met de beurzen... en de mogelijkheid dat pensioenfondsen met hoge rendementen gaan rekenen... ja, dat zijn de echte pijnpunten. Maar um, is dat... Is dat uh, vind, je, vind je dat kwalijk? Dat dat zo kwalijk nou, is dat niet. Maar je kan het ook op een andere manier oplossen. Hoe dan? Nou, je zou... ...bijvoorbeeld in dat pensioen nog wat buffers in kunnen bouwen. De Tweede Kamer heeft het er ook over gehad. Waardoor het minder snel gaat fluctueren. Dat je minder snel tot kortingen geneigd bent. En je kan met wat voorzichtige parameters gaan werken. Dus niet met een hoogverwacht rendement, maar met een voorzichtig rendement. ja, ja. Maar waarom doen ze dat dan niet? Dat klinkt heel redelijk. Waarom gebeurt dat gewoon niet? Dat is de grote vraag en dat zal ongetwijfeld ook het punt van de besprekingen bij de FNV zijn. Ik heb uiteraard niet aan al die onderhandelingstafels mogen zitten, want dat is vakbeweging werkgevers. Kijk, voor een deel is het natuurlijk op een gegeven moment gingen de beurzen vrij redelijk omhoog en leek het allemaal de goede kant op te gaan. En dan is snel benijging om te zeggen, nou laten we daarvoor voortaan rekening mee houden. Ja. Maar ja, inmiddels is dan uh, het, uh, het leven toch wat anders geworden op het ogenblik. Precies. halen we geen hoger rendement op de beurzen. Dalen de rentes nog steeds. En dan wordt het veel moeilijker. En dan is het waarschijnlijk verstandig om met wat voorzichtiger uitgangspunten te werken. Dan heb je minder kans op uh, hoge indexatie, maar misschien ja. is je pensioen wel wat zekerder. Als en dan is maar de vraag wat hier het belangrijkste. We gaan even uh, over wisselende kansen gesproken even naar Marcelle Mesker... want de tweede okay. set in de ja. US Open finale nadat zijn een ontknoping. Marcelle. Ja, en het is uh, reuze spannend. Uh, ik zie spectaculaire rallies. En Novak Djokovic heeft setpoint voor de tweede set. Hij leidt met 6-2 en 5-4. Staat op eigen service nu 40-15. Stond in deze set met 4-2 voor. Het werd 4 gelijk. En toen brak hij weer de service van Nadal. Zo golft het op en neer. Hebben we veel breaks gezien, veel breakpoints. En vooral fantastische rallies. Tweede service uh, komt van uh, Novak Djokovic. Hij staat hij altijd lang voor de concentratie. Daar komt die service naar de backhand van Nadal. Die speelt heel scherp met de return. Maar het antwoord van Djokovic is perfect met de voorhand. De vuist gaat omhoog. Hij viert zijn eigen feestje. Want hij wint de tweede set met 6-4. Dat staat er op het scorebord. 6-2, 6-4 voor de nummer 1 van de wereld. En hij heeft nu voor de titel nog maar één setje nodig. Nou, kijk, dat zullen we het komende... Uur misschien nog wel halen als het één set is. Dan zou het nog voor twee uh, kunnen. Uh, dan weten we ook wie daar de winnaar is. Um, Hasco is nog steeds niet helemaal aan ons pand. Laten we, uh, om ons allemaal ook even uh, adempauze te geven... En luisteren naar muziek waar hij van houdt. Ben je dan, kan jij me horen, Hasco, op dit moment? Ja, ja. Rolling... Ziet al op het Oké, okay. Rolling Stones. Welk nummer moeten we dan draaien? Nou, uh, we moeten de kamer van de muziek uh, maken. Dan moeten we Satisfaction hebben. Satisfaction? Nou, ja. <laughs> daar komen we dan hoor. Da tot zo. Ja. Dat is een klassieker uit de popmuziek um, van Rolling Stones, Satisfaction. En, uh, mijn gast is in dit geval Hasko van Dalen, ingevlogen vanuit Gouda zijn woonplaats vanavond op het laatste moment, omdat de fnv onderhandelingen over het pensioenakkoord um, er zo stevig aan toegaan dat daar nog geen millimeter ruimte zit. Kennelijk er is geen enkel zicht op dat onze gast uh, die besteld was, Dennis Wiersma, voorzitter van fnv Jong, het haalt om naar Hilversum, want er wordt gewoon nog steeds onderhandeld. Hasco van Dalen is op weg. Nog steeds niet hier, want het is ontzettend moeilijk... om Hilversum te bereiken. En als je er eenmaal bent en op het Mediapark bent aangeland... dan moet je dus nog daar slagbomen met poortjes... en de communicatie met de portiers hier en daar. Dat is echt geen kattenpis. Dus dat, uh, dat heeft wat meer tijd nodig dan, uh, dan we graag zouden willen. Hij is wel een... Heel groot kenner van de pensioenproblematiek sinds jaar en dag. Dus het is fijn om met hem er even over te spreken. En hij gaat bovendien aan het eind van deze week met pensioen. En dat op 62-jarige leeftijd. Wij, hij heeft net al gezegd dat die afhankelijkheid van de beurs... die nu opgesloten zit in dat pensioenakkoord... waar de FNV over handelt en wat ze niet lekker zit... Ja, dat is ook echt een, een gevaarlijk punt. Dat is Linke Loetje. Waar ik nu nog over met hem wil praten is ja dat dat het voor de zware beroepen, en dat is het hete hangijzer... zeker voor FNV-bondgenoten, dat daar um, toch wel erg veel druk op komt te liggen. En op de jongeren. Dat zijn de twee gespreksonderwerpen die ik nog aan de orde wil stellen. Nou, ik wacht gewoon op zijn komst. Ik weet dat Dennis Wiersma heel graag het nummer... Uh, Blijf van mijn pensioen af had willen laten horen. Gezongen door Ben Kramer op een bekende melodie. Um, en wat schreef hij daar aan ons bij... Uh, dit nummer is echt tenenkrommend. Niet zozeer de uitvoering, dat is ook niet mijn smaak, maar de manier waarop de belangen van de 50-plussers over het voetlicht worden gebracht. Met egoïsme is typerend, of dit egoïsme is typerend voor de huidige tijdsgeest. En datgene waar ik het meest tegen ageer. Eigen belang voor publiek belang. Hey! Jaar, al dan zijn premies betaald, Nu krijgt je eindelijk pensioen. Hoera, hij heeft het gehaald. Nu wordt hij gepakt. En ja, nee, is kwaad. En daarom brengt het in de straat. Zijn er gaan met pensioen? Hij dacht: 'Vermaakt je ben nou? Hey joh, dat moet je niet doen.' Hij zond de partij die voor hem opkwam dus is hij de lid van tijd en kust. Blijf aan mijn poen af, waar nou, stuur Die boodschap is wel duidelijk. Uh, blijf van mijn poen af en dat is volgens uh, Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong, geen goed idee. Daar wordt nu over onderhandeld: of je wel of niet aan pensioen mag komen. Hasko van Dalen, je bent er, hartelijk welkom. Ja. Wat geweldig. En dat in je laatste werkweek? Ja. <laughs> nou is uh, voor FNV-bondgenoten het grote uh, ja, hangijzer, hete hangijzer, echt gloeiend hete hangijzer... de druk op de zware beroepen. Jij bent expert. Vanuit nota Bene een verzekeraar. Hoe kijk je daar tegen dat tegen bezwaar aan? Nou, ten eerste denk ik dat... Fvv bondgenoten twee punten heeft. De zware beroepen, ja, ja. maar ook het meebewegen van de pensioenen ja. met de markt. Ja, dat dat zei, vinden dat ze te sterk. Al, ja. Maar dat vind jij ook te gevaarlijk, toch? Zijzelf. Zo ver meebewegen als in pensioenen... We zouden ons kunnen voorstellen dat dat iets minder gebeurt. Okay. Wat de zware beroepen betreft... Aan de ene kant, we zien allemaal de demografische ontwikkeling. De jongeren worden steeds ouder, dan is langer werken onvermijdelijk. Hm. De generatie die nu oud is, zal het waarschijnlijk niet kunnen redden die verdwijnen in de via en allerlei regelingen. Dus daar moet inderdaad een oplossing voor gevonden worden. Maar we praten over, na 66-2020, dan is de vraag... of je in die tussenliggende tijd niet voorzieningen kunt treffen. He, we hebben in de verpleging tilliften. Voor de stratenmakers zijn er al stratenleggers. Nou, er zijn allerlei voorzieningen voor... waardoor die mensen met zware beroepen... tegen die tijd het misschien langer vol kunnen houden. Bovendien zijn de jongeren van tegenwoordig veel later begonnen met werken. Dus misschien ook fitter als ze daar komen. Dus er zijn eigenlijk over zoveel jaar geen zware beroepen meer, zou je zeggen? Zeg jij. Minder zware beroepen. Er blijven natuurlijk altijd zware beroepen. Er zijn beroepen waar je echt niet tot, uh, tot het eind van de tijd uh, fris en vrolijk uh, de AOW in kan. Daarvoor zou je dus iets moeten doen. Nou, dan is de vraag wat voor soort overgangsregelingen tref je. De minister van Sociale Zaken heeft een aantal overgangsmaatregelen voorgesteld. De, de, de AOW gaat wat extra omhoog, zodat je hem kan vervoegen. Alleen, men vindt bij de bondgenoot het koopkrachtverlies dan nog te groot. Er zit dus wel wat in het akkoord. Maar men vindt het niet ver genoeg gaan. Ja, ja. nou, dan kan je ook ja, vragen. Moet dan niet de levensloopregeling. Die zou een vitaliteitsregeling worden. Moet je die dan niet in kunnen zetten. Of niet die beroepen. Is, is, is het toch niet een redelijke eis. Van FNV bondgenoten. Ik bedoel, eh, Als je een zwaar beroep hebt. Nu nog. Hè, in, de va, hè, in het leven dat ze nu geleid <lacht> hebben. Is het wel degelijk in veel gevallen echt zwaar geweest. Kortere levensverwachting. Moet je ze niet gewoon toch echt meer tegemoet komen. In het oorspronkelijke punt. Pensioenakkoord. Van vorig jaar. En, uh, meer dan een jaar geleden zat dat ook. Want er zat zo'n idee van... nou, we moeten gemiddeld 20 uh, jaar pensioen aan iemand uitkeren. Dat betekent dat in beroepen met lage inkomens en zware beroepen... waar men eerder sterft... dat men dan eerder het pensioen moet laten ingaan. Dat is gaandeweg losgelaten. Het afgelopen nu... jaar? Ja. In, daarvoor in de plaats is dus het huidige systeem gekomen... Ja. waarin dus wel rekening met dit probleem ja. is gehouden. Maar te alleen, naar de, FV, de zin ja. van de FNV-bondgenoten, te weinig. Jij zei net, dat vond ik wel opvallend, uh, het, het, het akkoord van vorig jaar. Het eerste wat er was. Het was eigenlijk een prachtig akkoord. Ja. Het was gewaagd, het was gedurfd. Wat is er dan daarna toch in godsnaam misgegaan? Nou ja, in de beleving van een heleboel mensen... Uh, wat, wat ook uit de publiciteit komt... aan de ene kant had men toen... Uh, het beeld van we kunnen het pensioenakkoord niet houden... of het pensioenstelsel niet houden zoals het nu is... dat gaat op ten, dure, uh, ten onder als we niks doen met de uh, mm -hmm. vergrijzing. Ondertussen kwam het probleem van de pensioenfondsen die onderdekking ja. hadden. En die twee dingen met elkaar vermengen, dat bleek de moeilijkheid te zijn. Daarom hebben we nu opeens ook die premiestabiliteit... gecombineerd met alle risico's liggen bij de werknemer... Die combinatie ja, die had je ook misschien iets anders kunnen afstemmen. Namelijk? Op het moment dat de pensioenfonds allemaal in onderdekking waren... was dat vrij moeilijk natuurlijk. Ja, was dat... Maar is er, is er niet in paniek gereageerd op die onderdekking? Nee, er is niet in paniek gereageerd. Men heeft uh, wel overwogen er niet voor niks een jaar over gedaan. Dus de onderhandelaars die dit akkoord hebben gesloten... naar onze opvatting, hebben daar heel goed over nagedacht. Ja, ja. Alleen... Maar ze, niet is, maar ze hebben de verkeerde beslissing. Maar ze hebben de verkeerde beslissing. Maar je is het eens met de uitkomst. Ja, maar precies. Maar wat hadden ze dan moeten doen? Want waarom is het dan dus? Uh, Toch. Nou ja. je hebt, je, er is een verkeerde bocht genomen, een verkeerde afslag genomen het afgelopen jaar. Er zijn uh, verschillende varianten te bedenken. Uh, ik, ik noem één voorbeeld. In het pensioenakkoord gaan ook de ingegane uitkeringen, dus de lopende pensioenuitkeringen, gaan omlaag omdat de levensverwachting hm. stijgt. Dat betekent dat iemand die 90 is nog een verlaging van het pensioen krijgt omdat de jonkies hm. opeens ja. ouder worden. Ja. De vraag is of je dat op die manier moet doen. Ander punt is, je gaat meebewegen met de ontwikkeling op de markt... als je een kleine buffer aanhoudt dan hoef je minder snel te korten. Dus je zou kunnen zeggen, nou, we gaan toch wat kleine buffers. Wat daar het probleem is, dat op een gegeven moment... onder invloed van alle financiële crisis... de buffereisen natuurlijk steeds hoger zijn geworden. Ja. Men vraagt van de banken steeds meer geld. Men vraagt van de verzekeraars steeds meer reserves. Dat ging men ook van de pensioenfondsen vragen. Waardoor het stelsel, terwijl het al hier de problemen zat... ook nog eens duurder werd met al die buffers. Ja. Nou, ben je met me eens dat de kern van ons pensioenstelsel... wat een prachtig pensioenstelsel pensioenstelsel is, dat is solidariteit. Ja. He, doen we doen het met, met elkaar. Moet je dan niet nu ook... nu het dus moeilijker wordt... moet je dus niet ook de pijn... via die pensioenen over eerlijk verdelen... sowieso over alle groepen, alle leeftijden... maar ook naar financiële dra draagkracht? Nou, ik, ik vraag me even af hoe sociaal jouw hart is. Als je... <lacht> nou ja, ik, ik word geacht nog een sociaal hart te hebben, maar... Je wordt geacht. en eh... dat weet je zelf toch ook wel overkomen? Ja... Nou, enige achtergrond bij vakbeweging. Eh, ja. Als vakbondslid heb ik ook nog wel. Maar dat is inderdaad. De vraag is: hoe ga je de solidariteit verdelen? Ja. Dennis Wiersma had het idee van we gaan per leeftijdsgroep differentiëren. Ja. Dat is een heel goed idee. Lifecycle beleggen. In, wij doen dat uh, als Nationaal Nederland in onze pensioenproducten ook. Is een heel goed idee. Ik weet Dan, wat betekent dat precies? Lifecycle. Dat, betekent dat je je beleggingsprofiel afstemt op de levensfase waarin iemand is. Jongeren die nog 30, 40 jaar ja. pensioen opbouwen, kunnen meer risico nemen. Want als er een klapje komt, kan je ja. dat over een langere termijn ja. opbouwen. Naarmate je ouder wordt, moeten dus minder uh, risicovol belegd worden. Bovendien moet je dan op het eind van de rit ook je renterisico afdekken... Hm. dat je niet toevallig op de dag met pensioen gaat dat alle rente. Ja, in Dat zou echt, echt een beetje pijnlijk zijn. Dat dus betekent zo... dat je maar, dat per ik? generatie moet doen. Ja. Lans Bovenberg heeft ervoor gepleit. Er zijn meer mensen die daarvoor gepleit hebben. Het nadeel schijnt te zijn dat de Europese regelgeving dat niet toelaat. Hm. Maar daar gaat men nog naar kijken ja. de komende die tijd. moeten we een beetje eigenwijs zijn. Maar ja. die, de die Dennis is dus zo gek nog niet. Nee, die is helemaal niet zo gek. Maar ja. Dat heb ik ook nooit beweerd. Nee. Nee, nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, dat is, dat is, Kijk, dat is heel, heel prettig. Maar is het dan wel zo? Kijk, en Het heeft misschien, hangt misschien samen met wat je al schetst... van het, het, uh, het risico en de afhankelijkheid van de beurzen... en de bewegingen die de beleggingen maken, wordt groter. Is het zo dat daardoor uiteindelijk de mensen die nu jong zijn... straks uh, zullen betalen voor die risico's? Dat hangt ervan af hoe je het stelsel vorm gaat geven. Dat is het andere pijnpunt wat de FNV-jongeren hebben en wat ook binnen de SP en de FNV-achterban heel leeft, maar ook binnen de cnv achterban een te veel casino-pensioen in het pensioenakkoord zit, dat je gaat rekenen met verwachte rendementen. Als je die verwachte rendementen te hoog vaststelt, ja. dan hou je geld over. Dan is het uh, prachtig. We, hebben, we maken 6, 7 procent, dus we kunnen uitdelen. We gaan ja. de pensioenen ja. verhogen. Als, dat ook doen, Als je natuurlijk. dat doet, is straks de pot leeg. Ja. Als je niet van die verwachte rendementen uitgaat... maar dat is ook een punt wat de FNV-bondgenoten heeft... wat voorzichtiger uh, je beleid inzet... dan heb je kans dat je het op termijn wel kunt betalen. Ja. Nou, Dat zit bij de FNV-jongen, maar dat zit ook bij de FNV-bondgenoten... zit ook bij de advocabo ja. in hun voorstellen. Ja, ja. Dat je iets voorzichtiger bent, dat je niet te snel uitdeelt. Dat klinkt ook wel redelijk. Het klinkt heel redelijk, ja. Maar... Nee, maar het wordt nu wel scherp gespeeld. Hè? Henk van der Koks heeft, heeft, maakt een beetje de indruk van... ja, die zegt gewoon nee. En heeft dat zo nadrukkelijk gezegd... dat er ook geen beweging ja. meer eh, te vinden is. Hij kan in ieder geval niet terug. Daarmee komt zelfs eh, de, de federatie van vak, vakbewegingen komt op, op het eh, spel ja. te staan. Dus, maar als ik het zo hoor, denk ik van nou... Ja, maar er is, zijn... zit er genoeg redelijkheid in zijn standpunten. Ja, er zijn andere vakbonden die zeggen, we gaan akkoord... Mits, en dan worden er een paar punten ingevuld... Ja. CNV heeft dat gedaan... die eigenlijk op dezelfde elementen neerkomen. Ja. Men zit niet zo ver van elkaar af. Het is een kwestie van ja, waar leg je de accenten, hoe ja. vul je het in? Bijvoorbeeld het voorstel van bondgenoten... om toch wat buffers ja. in de pensioenen te hebben. Het pensioenakkoord, de uitwerking die er nu gegeven is. Laat daarvoor ruimte. Ja. Je zou het dus kunnen doen... Het probleem is dat het net niet helemaal past in het geheel, maar je kan daar wel uitkomen. Ja, ja. Ik weet dus ook niet wat er nog verder op de achtergrond dan uh, bij de heren, dames en heren, meespeelt. Ik vind het wel heel suggestief, dit. Maar, nou ja, maar, maar wat bedoel je dan? Macht of machtsstrijd? Nou ja, ik heb niet het idee is? dat het een machtsstrijd is, maar wel een richtingenstrijd hm. binnen de vakbeweging natuurlijk. Van, leg je je neer bij een plafond in de pensioenpremie, of vind je dat die werkgevers toch bij moeten dragen als ja. het uh, slecht gaat. Ja. Dat is toch wel een principieel punt. Hoe, wat vind jij van het feit dat zeven op de tien Nederlanders... gewoon de, de kop in het, in, in het zand steekt als het gaat om de pensioenen? Ja, het pensioenbewustzijn in Nederland is helaas heel laag. Hoe komt dat? Uh, omdat pensioen een ver van mijn bed show is. Uh, we zien het wel als we tegen die tijd dat we 65 zijn... er staan dan van die leuke tekeningetjes in de krant van de horizon. Uh, staat uw pensioen? Ik zie niks. Nee, er is ook geen pensioen meer <laughs> als je bij de horizon bent. Dus men heeft zoiets van het is weer weg. Daar zouden we ook met z'n allen wat aan doen. En dat is ook wel een zorgpunt van het hele pensioenakkoord. Het wordt alleen maar ingewikkelder. Ja. En naarmate het ingewikkelder wordt, haken de mensen af... Hmm. En dan moeten wij toch gaan kijken... hoe kan je dit nog allemaal bij een burger uitleggen? Ja. Heb jij kinderen? Ja, twee. Hoe oud zijn die? Mijn oudste is 35 en mijn jongste 33. Hebben die een goede pensioen voorzien? Eh... Uh, mijn oudste werkt ook bij een verzekeraar... dus ik hoop dat hij een goede pensioenverziening heeft. En de dat andere weet, je niet, dat werkt, weet je niet zeker. De andere werkt bij een geprivatiseerd staatsbedrijf. Die hebben het meestal goed geregeld. Okay, dus jij hoeft geen zorgen te maken. Nou, nou zei... ja, je maakt je natuurlijk wel zorgen. Uh, waar we nu mee bezig zijn... is wel even proberen ons pensioenstelsel voor de toekomst veilig te stellen. Ja. En dat raakt en, iedereen. Maar daar en dat, dat raakt er. iedereen. Want, nee, maar dat, ik zei net, van, er staat onze solidariteit niet op het spel... Kijk, want de jongeren die massaal afgehaakt zijn, sowieso... trouwens, dat afgehaakt, die hebben, hebben zich nog nooit... Ik, ik, bedoel, ik ben ook pas heel laat begonnen hoor, met, met mij uh, te, te zogenaamd te interesseren voor het pensioen. vond ik ook heel erg ingewikkeld. Maar jongeren zijn er nog helemaal niet mee bezig... maar die hebben volgens mij ook wel iets van... ja, ik, uh, ik zorg wel voor mezelf. Ja. Ik ga het individueel oplossen. Absoluut, ja. Is dat een uh, slimme weg? Ja. Dat ligt eraan van welke kant je dat bekijkt. Het eerste wat wij altijd merken bij jongeren is dat ze zeggen... ja, ik vind zonde van mijn geld dat ik van de ja. maandsalaris... ook nog een bedrag in de pensioenpot moet storten. laat mij het zelf maar regelen. Wat er dan vervolgens gebeurt is dat ze niks doen. Hm. Het principe van dat wij mensen verplichten om pensioen op te bouwen... is toch wel een hele goede zaak. Want anders dan komen ze echt naar hun 65... ze hebben al het geld opgemaakt en hebben ze niks meer. Dat zien we ook in Centraal-Oost-Europa... waar is nou de pensioensystemen in ontwikkeling? Zijn. En het eerste wat ze doen is dan toch zorgen dat de mensen gestimuleerd worden om deel te nemen. Soms verplicht, soms met stimulansen. Dus die verplichtstelling in Nederland van je moet aan een pensioen deelnemen is prima. Ja. Wij denken dan wat anders dat je verplicht bent bij een bepaald pensioenfonds te zijn. Want we willen die marktgap open. Dat je zelf kunt kiezen waar je het dan onderbrengt. Of als werkgever of als werknemer. Maar dat je wel verplicht bent om een bepaald bedrag daarvoor te ja. reserveren. Daar kan je vervolgens... De keuze hebben. Doe ik dan een vorm van. Ja, zeg maar. Sparen voor mijn oude dag. Dat je het op een rekening zet. Eventueel het nog ja. kunt beleggen of dat je doet het huidige systeem dat we hebben. Je bouwt ieder jaar zoveel procent van je salaris op... en aan het eind van de rit word je 78% van je gemiddelde loon te halen. Dat haalt niemand meer op het ogenblik. De nieuwe generatie haalt dat belang na niet. Maar dat was ooit wel het uitgangspunt. En tussen die twee moet je dan kiezen. De Nederlandse vakbeweging kiest duidelijk voor die laatste variant. Andere landen hebben voor de eerdere variant gekozen... van een beschikbare Spare, ja. premie. Ja van u moet zoveel procent van uw salaris storten in een pensioenpot. En dan spaart u zelf maar. Maar het gaat me toch, daar, daarmee ook nog echt even van... van je wij dat mij eigenlijk iets te makkelijk weg, hè. Dat, dat, dat principe van solidariteit, dat, euh, nou ja... De jonge generatie betaalt natuurlijk eigenlijk voor de mensen die met pensioen staan... dat je dat, dat, dat toch wel degelijk op losse schroeven kan, staan, kan komen te staan... als mensen gewoon afhaken. Echt afhaken. Ja. En dan, en dan klapt het wel in elkaar. Dan klapt het. In het, kan, het kan wel degelijk in elkaar klappen. Het kan in elkaar klappen. Maar, maar van de. Wat, wat, er, wat is daarvoor nodig? Ja, daar wil jij liever niet aan, dat begrijp ik Nee, ja, de... <laughs> ik moet er maar, niet aan denken dat het, het mooie pensioenstelsel in elkaar klapt. Maar, maar, wat, maar wanneer, wanneer, wanneer eh, gebeurt dat? Als, als uh, uh, er een hele uh, lichting uh, werknemers komt die zegt: Ik wil niet meer meedoen. Ja. Ik vind dat uh, wij niet meer een collectieve ja. afspraak over pensioen ja. moeten maken. Dat we af moeten zijn. Dat we voor onszelf gaan sparen. En de, maar dat zou bij Op de jonge, de jonge dat... mensen kunnen gebeuren. Daar, daar, daar, daarom wijs ja. ik erop. Omdat die niet inzicht hebben, daar ook niet aan willen denken, maar ook niet die solidariteit willen delen. Of nou, willen ja, uitvoeren. De, de vraag is tot in welke mate ze de solidariteit willen delen. Tot welk niveau willen ze dan komen? Hè? Als we nou, uh, uh, ik hoef daar niet alles voor Dennis Wiers maar te vertellen, maar nou, die heeft bijvoorbeeld <laughs> gezegd: verhoog de AOW nou niet te veel. He, wat ja. de bondgenoten wel wil. Want dat betekent dat wij met de jongeren... allemaal via dat omslagstelsel ja. zitten betalen voor die ouderen. Ja. En als we dan zelf 65 worden, is het ja. geld op. Ja. Dus je moet een voorzichtig evenwicht bereiken... om die solidariteit te handhaven. Ja. Dat was ook het uitgangspunt. Het hele pensioenakkoord is, we willen de solidariteit handhaven. Men had natuurlijk ook voor een systeem... van beschikbare premieregelingen. Maar de vakbeweging wil dat niet. Ja. Het alternatief is dat minister Renk Kamp uh, zijn plan maakt. En dat ja. is voor iedereen ongunstiger. Dan wordt de AOW uh, wordt dan een beetje uitgekleed. En... Toch? Dat... Ja, maar het belangrijkste wat in zijn plan zit... is dat de opbouw van het pensioen fors omlaag gaat. En dat iedereen dus minder pensioen gaat opbouwen. Dus... Want dan gaat 700 miljoen uh, ja. besparen dus, op dus de de dus pensioen. Dus een voorschot op een slechtere toekomst nemen ja. alvast. Maar is dat, dat... niet sowieso dat is natuurlijk ja, zwart kijken, maar daar ben je, of zwart kijken in de toekomst kijken... maar daar ben je sowieso mee bezig als je pensioen, over het pensioenstelsel nadenkt. Dan ben je met die toekomst bezig en de verwachtingen. Is dat niet sowieso waar we met z'n allen zo langzamerhand naartoe moeten? Met, een, met, met minder, dat we het met minder zullen moeten doen. Ja, maar, en, en hoe ernstig is dat? Maar de vraag is, wanneer gaan we met minder toe... Doen we dat geleidelijk over de komende jaren, wat in het pensioenakkoord zit? Wat geleidelijk, we gaan naar 66, we gaan naar 67, dus we gaan geleidelijk al wat omlaag in ons pensioen. Of doe je in één keer de klap dat je 700 miljoen gaat bezuinigen, dat we allemaal vanaf volgend jaar minder pensioen gaan opbouwen? Dat is een keuze die je moet maken. De vraag is uh, wat het kabinet echt gaat doen als uh, het akkoord klapt natuurlijk. Klapt het, denk je? Ik hoop het niet, maar uh, nee, ik durf ik. het niet uh, te zeggen. Je er niet zeker van? Hè? Nee. nee, nee. Ik vind dit uh, altijd onvoorstelbare, uh, onvoorspelbare processen. Maar... Ja. Kijk, ik, ik zei net, uh, ik heb het... Uh, de adempauze onder het kabinet Lubbers... dat toen net in uh, dienst was uh, meegemaakt. Toen hadden we een dreiging. We gingen alle lonen bevriezen. De prijzen werden bevroren en uh, de CEO's werden ingeknepen. De prijscompensatie ging eraan. Dat was de dreiging. En de sociale partners kwamen er maar niet uit. Maar toen de dreiging maar bleef hangen... hebben ze toch maar een heel ja. mooi akkoord gesloten. <laughs> en daar hebben we jarenlang van geprofiteerd. Overigens heeft dat akkoord voor een deel de kiem gelegd... voor de problemen die we nu hebben. Ja. Maar toen deden we... Jong voor oud. En al die ouderen kregen die mooie regelingen... Ja. waar ik nu ook nog van profiteer. <laughs> Dan komt mijn 62e eruit. Maar jij zit wel goed, geloof ik. Dat, uh, ja. ja. Um, u, kunt uit, u begrijpt uiteraard dat we na en na het hoorspel... dat zometeen begint door willen praten... over alle, alles wat met pensioenen te maken heeft. Dus de problematiek van de pensioenen. Maar misschien geniet u ook wel van een heerlijk pensioen. Dat vind ik natuurlijk ook leuk. Bent u nu mee bezig? Bent u pensioen onbewust? Al niet bewust. Heeft u een breuk? Wilt u langer werken? Nou, bel daarover met Kazaluna. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazaluna. 0800-1121. En u kunt natuurlijk ook uh, e-mailen naar kazaluna .nl. Wat ga je eigenlijk doen? Ja, dat is echt een beetje een banale. banalere vraag. Kan ik niet verzinnen, maar goed. <lacht> nou, uh, voor een deel ga ik mij met een uh, pensioenakkoord bezighouden na mijn pensioen. Ik ga uh, nog uh, met uh, een project dat heet... Blik op pensioen gaan wij de mensen die een lijfrenteverzekering hebben. Dat is een aanvullende verzekering bovenop een pensioen... die de komende jaren afloopt... en waarvoor ze dan een levenslange uitkering moeten kopen... gaan we voorlichting geven van wat moet je nou doen? Wat kun je met je eigen huis doen in relatie tot pensioen? Hoe kun je nog eh, bijvoorbeeld vermogen aan je kinderen overdoen? Wat kan je nog allemaal voor leuke dingen doen? Dus ook een cursus pensioen in zicht zit erbij. Ik ga me nog eh, namens de vakbeweging met een paar dingen om oh. te uh, pensioen bezighouden. <laughs> Welke En ik ben, uh, ben <laughs> ik ben zelf lid van het CNV, oh, okay. dus... Uh... En uh, ik ga hopelijk ook nog voor Nationaal Nederland... een paar projecten op uh, pensioenterrein doen. Ja, dat allemaal in de vrije tijd. In de vrije tijd wel. Beduidend minder werken dan dat ik nu doe. Want anders dan... Uh, mijn vrouw wil ook wel eens uh, vaker nog op reis. Ik hoop dat je ervan geniet. Ja. Ik vond het geweldig dat je op dat laat tijdstip naar ons toe bent gekomen. In de nacht. Ik wens je een goede reis terug. Dank. En ik wens je heel veel geluk met die uh, tijd die uh, jou te wachten staat. Asko van Dalen, dank. En alle goeds. Tot zometeen na het hoorspel uh, gaan we een vol uur maken met onze pensioenen. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Ja. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 1. We hebben geheimen. Het is alleen zaak uit te zoeken welke dat zijn. <treeks> Henrik Wanger. Henrik, Gustav Morel hier. Is je er? Ja, ik heb hem ontvangen. Wat is het dit jaar? Ik weet niet wat voor bloem het is. Dat moet ik nog uitzoeken. Hij is in ieder geval wit. Geen brief zeker? Nee. Niets. Alleen maar een bloem. Eenzelfde lijst als vorig jaar. Goedkoop gevalletje. Poststempel. Stockholm. En het adres geschreven in blokletters. Rechte letters waar je niets kunt opmaken. Ja. We moeten. We moeten niets koesteren. Harriet is dood. Al bijna 40 jaar. Daar ben ik van overtuigd en daar ben jij van overtuigd. Maar. Ik weet niet wie me deze bloemen elk jaar stuurt. Haar moordenaar? Kan. Of iemand die van onze traditie weet. En ook nog weet wanneer ik jarig ben. Iemand die me wil sarren. Als groot industrieel maak je in de loop der jaren talloze vijanden. Dat kan ik je wel zeggen. Dat geloof ik best. Laat het los, Kustaan. Je bent met pensioen. Je behoort de golven. Of iets dergelijks. Golven? Ik ben geen zee. 81? 82. Gefeliciteerd. Ik word niet goed van het wachten. Het is koud. Ik ben moe en ik moet plassen. Er is hier een café vlakbij. Ja, neem jij maar item zeker wel even over. Ja, het is goed met je. Ja, ik kom het proberen. Hé, hey, waar je hem? Ja, ja, ja, ja. Goed, daar gaan we dan. Aftonbladet, Expressen, T tv4, waar bent u van? Dorgens Industrie, 6 uur journaal. Hoe is het vonnis bij u gevallen? Dorgens Industrie, sowieso. Ik ben beroemd. U heeft er in de rechtszaal behoorlijk van langs gekregen. Tja. Drie maanden gevangenisstraf en 150.000 kronen schadevergoeding, nee. dat hakt erin. Ik overleg dat wel. Gaat u in hoger beroep? Ik ga nu op de redactie met het team het fonds bespreken en vergaderen over de toekomst. Meer dan dit valt er niet aan toe te voegen. Ik dank u. We gaan nog verder met de Ik het Ik kan In de zomer van 1978 brengt een jonge student een aantal dagen door... in het merengebied nabij de stad Katrienholm. De jonge student is net begonnen met zijn zomerbaantje als journalist. Op een avond wandelt de jongen langs het vakantiehuisje van de buren. Daar valt hem iets op. Vier blonde, goed getrainde jonge mannen in korte broek... en met ontbloot bovenlijf. Ze spelen badminton. Alleen, het is geen spel. Oh. Het is een krachtmeting, training. He? Twee dagen later wordt in de ja? stad Katrien de Svenska handelsbanken overvallen. De journaals besteden er ruim aandacht aan. Ja. Het is de zoveelste kraak in korte tijd. Steeds door dezelfde daders, een groep van vier mannen, zoveel ja. is zeker. Ja, ja, ik herinner me, ja, ja. ze werden de Donald Duck-liga genoemd, ja. Ze dragen maskers van bekende Walt Disney-figuren... Maar daar houdt de vergelijking met het vrolijke weekblad ook meteen op. De groep gebruikt bij hun overvallen ongekend grof geweld... en schuwt niets of niemand. De jonge student besluit om de mannen die hem eerder was opgevallen, van een afstand te observeren. Na ruim drie uur rijdt er een grijze Volvo het erf van de vakantiewoning op. De mannen stapt uit, gehaast. Ieder een sporttas in de hand. Ze verdwijnen in het huisje. Een van hen komt direct weer terug en pakt iets uit de auto. En hoewel de man het probeert af te dekken met een trainingscheck... herkent de jonge student het voorwerp onmiddellijk, een AK-4. Ja. Hetzelfde soort automatische geweer uit zijn diensttijd. karl Michael Blomquist, zoals de student voluit heet... belt de politie en is op slag een beroemdheid. De krant waarvoor Michael werkt... heeft die avond een primeur van wereldformaat. Mikaels honorarium verdrievoudigt. Zijn tijdelijke aanstelling wordt per direct verlengd. Helaas kan de andere avondkrant het niet laten... om de vergelijking te noemen met superdetective Blomquist. Ja, ja. Het personage uit de kinderboeken ja, ja. van Astrid Lindgren. De krant opent met een kop in koeienletters. Kalle Blomquist ontraadselt zaak Donald Duck. Ja. Vanaf dat moment staat Mikael Blomquist bekend als Kalle Blomquist. Een bijnaam die hij haat... Een bijnaam waar hij de rest van zijn leven niet meer vanaf zal komen. Helemaal goed, prachtig, prachtig, Rode. Zeer goed, zeg. Maar. Zal ik dan, als jouw advocaat, contact met de heer Blomquist opnemen? Uh, nee, nee, nee, nog niet, nog niet. Ik wil eerst even weten wat er nog meer te ontdekken valt. Ikzelf heb de heer Blomkist nog nooit in levende lijven ontmoet... en ik weet niet meer van hem dan wat de media mij vertellen... of wat ik die enkele keer dat ik zijn blad Millennium onder ogen krijg... aan artikelen van hem lees. Op mij komt hij over als een speurhond. Nee, nee. Maar Blomquist is meer een terrier. Hm? Tot het moment dat hij werd gemuilkorfd door het proces tegen Hans-Erik Wennerström. Ja, ja, daar heb je mij vrode. Een stille journalist. Een werkeloze journalist. Een terrier met de kaken op elkaar. Kalle Blomquist, superdetectief... Een helder verhaal, meneer Amansky. Juffrouw Salander heeft het rapport geschreven. De, de, laat u niet misleiden. Ze ziet er jong uit en ze is jong... maar ze is de allerbeste onderzoeker die ik heb. Daar ben ik van overtuigd, meneer Amansky. Graag hoor ik tot welke conclusies ze is gekomen. Kun je even aan de klant vragen of hij een lange of een korte versie wil? Mijn excuses. Ik zou het op prijs stellen als u, juffrouw Salander een mondelinge samenvatting wilt geven van uw onderzoek. Oh, oké. Okay. Ik moet eerst even pissen. U heeft een aparte werknemster, aan. Ja. Zijn alle medewerkers van Milton Security zo... kleurrijk? Kleurrijk? Ja. Nou, nou ja... Als u divers bedoelt, ja. En als u grillig en obstinaat bedoelt, dan is zij enig in haar soort. I am also an alien. <laughs> de T-shirt, ja, ja, ja. Ik heb ze bont ermee meegemaakt. Vandaag heeft ze zich uh, zeker voor haar doen behoorlijk opgetit. Het, het, het komt niet vaak voor dat een klant haar speciaal wil ontmoeten vanwege haar werk. Meestal ga ik zulke verzoeken ook uit de weg om redenen... die u zojuist gepresenteerd kreeg. Maar zij is een goede meid en een fantastisch onderzoeker. Het is de beste die ik ooit heb gehad. Ik ga me niet voor haar verontschuldigen. Dus als haar houding wat onorthodox op u overkomt... dan vraag ik u om begrip. Ik was even bang dat ze me op zou eten. Nou, dat gevoel wordt door velen hier gedeeld. Ik zeg het maar meteen, het was niet echt een moeilijke opdracht. Uw taakomschrijving was vrij vaag. U wilde alles over Mikaël Blomkist weten wat er te achterhalen viel... maar u noemde niet echt iets specifieks... En daardoor is het een soort staalkaart van zijn leven geworden. Laten we even beginnen bij het begin. Draak aan. Goedemorgen. Ja, ja. Dit item was net op TV4. De commissie Morten verwacht haar onderzoek over de kartelvorming aan het einde van dit jaar te presenteren. Het proces Millennium. De journalist Michael Blomquist van het tijdschrift Millennium... is vrijdagochtend veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf... wegens openlijke smaad van industrieel Hans-Erik Wennerström. In een opmerkelijk artikel eerder dit jaar over de zogenaamde Minos-affaire... beweerde Blomquist dat Wennerström overheidsgeld... bedoeld voor industriële investeringen in Polen... had gebruikt voor wapentransacties. Michael Blomquist werd tevens veroordeeld... tot het betalen van een schadevergoeding van 150.000 kronen. In een commentaar zegt Wennerströms advocaat Bram Kammermarker... dat zijn cliënt tevreden is met het vonnis. Het is een buitengewoon ernstige vorm van kwaadsprekerij. Juist. Al dus Kammermarker. En dan nog het weer. De komende dagen... Goed, even een samenvatting. Michael Blomquist, geboren 18 januari 1960. Ouders overleden... Drie jaar jongere zus Annika Giannini. In 1966 verhuisd het gezin naar Stockholm. Ze wonen op Lila Essingen. Blomquist gaat eerst naar school in Bromma... en daarna naar de middelbare school in de wijk Kungsholmen. Hij heeft een 9,5 als gemiddelde voor zijn eindexamens. Kopieën zitten in de map. Tijdens zijn middelbare schooltijd zit hij in een bandje, boetstrep, dat nog een hitje heeft in de zomer van 1979. Blomqvist is drummer in deze verder succesloze rockband. Daarna ook nog een vergeefse poging om in de band Dark Tranquility te komen. Op zijn 21ste, het begin van zijn studie journalistiek in Stockholm. Een onderbreking vanwege dienstplichtopleiding, uiteindelijk afgerond met een supergoed ontvangerscriptie... over de rol van de geschreven media ten aanzien van racistische en totalitaire denkbeelden en organisaties. Doe maar. Hij begint zijn carrière bij de regionale pers met vakantiebaantjes, et cetera. Een uh, overzichtslijst is toegevoegd aan de map. Hij krijgt bekendheid als hij bij toeval een bende van bankovervallers ontmaskert. Carla Blomqvist en de Donald Duck-liga. Ja, dat heeft u allemaal <lacht> kunnen lezen. Hij wordt bekend als politiek journalist en financieel verslaggever. Hij werkt als freelancer totdat hij het maandblad Millennium opricht. De oplage ligt momenteel rond 21.000 exemplaren. De redactie zit aan de Jeuta Gotham, hier ongeveer om de hoek. Is het een links- of extreem-linksblad? Nou, extreem niet, hè. En links, ja, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Millennium zit in de maatschappij-kritische hoek. Maar anarchisten zullen wel een burgerlijk kutblad vinden. En iedereen die rechts <kwijls> is, denkt dat de communisten geland zijn. Blomqvist heeft dus een tempel. Ja, maar dat komt doordat hij zich als financieel verslaggever... gespecialiseerd heeft in onthullende reportages... over corruptie in het bedrijfsleven. Door hem, door zijn reportages... hebben diverse politici en directeuren op moeten stappen. Sommigen zijn nog steeds in een juridische strijd verwikkeld... vanwege alle shit die Blomqvist overigens naar boven heeft gehaald. Kopieën van de betreffende rechtszaken... Zijn... zijn toegevoegd aan de map? Ja. Ik heb het gezien, juffrouw Salander. Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk... van de omvang en de kwaliteit van uw onderzoek. Ja. Dank u. Het rapport bedraagt 193 pagina's... maar ruim 120 daarvan zijn kopieën van artikelen die hij zelf heeft geschreven... of krantenknipsels waarin hij zelf voorkomt. Blomquist is een publiek figuur met weinig geheimen. Hij heeft niet veel te verbergen. Maar hij heeft dus wel geheimen. Alle mensen hebben geheimen. Het is alleen zaak uit te zoeken welke...